En dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Nederlandse basketbalbond zijn vorig jaar 14 meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. Die zouden gaan over Gert-Jan van der Linden, voormalig bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. Hij zou seksueel getinte appjes hebben gestuurd en hebben gedreigd met consequenties voor hun sportloopbaan. De directeur van de basketbalbond is aangeslagen. Wat mij daar heel erg raakte, is dat sommigen van hen het gevoel hadden dat ze de enige waren. En dat leidde dat tot angstgevoelens, tot gevoelens van isolatie, van, van eenzaamheid. En uh, dat hebben ze zelf doorbroken door eerst elkaar in vertrouwen te nemen. Uh, en later ook het Centrum Veilig Sport Nederland. En ja, dat vind ik uh, ongelooflijk moedig. De meldingen gaan terug tot voor de Paralympische Spelen van Tokio in 2021. Van der Linden staat sinds december op non-actief. Ruim drie jaar cel voor de Spaanse vrachtwagenchauffeur... die drie jaar geleden inreed op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland. Van de rechter kreeg hij ook een rijverbod van vijf jaar. Nabestaanden van de zes mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen... vinden dat te weinig, zegt verslaggever Lidwin Gevers. Te meer omdat het zo is dat hij alweer een uh, rijbewijs heeft aangevraagd... voor als straks alles achter de rug is. Dus... Hij is blijkbaar van plan om dan weer toch in de vrachtwagen te gaan zitten. Als dat lukt tenminste om weer een rijbewijs te krijgen. En ze zeggen ook het feit dat hij dat gedaan heeft, weer zo'n rijbewijs aanvragen. Dat zegt ook wel heel erg veel over zijn spijtbetuiging hier. Die vinden ze allesbehalve overtuigend. De Spaanse chauffeur had een kleine hoeveelheid cocaïne in zijn bloed. En kreeg een epileptische aanval waardoor hij de controle over de vrachtwagen verloor. En voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie kan opgelucht ademhalen. Een uh, motie van wantrouwen tegen haar heeft het niet gehaald. Vot is closed and it is rejected. Ja, een ruime meerderheid was tegen. Die motie was ingediend door radicaal rechtse partijen. Die vinden dat Von der Leyen veel macht naar zich toetrekt en niet transparant is. De motie was ingediend nadat Von der Leyen sms'jes niet openbaar wilde maken over de aankoop van coronavaccins. Het weer. Ja, het is een dag met veel wolken in het oosten. Meer zon in het westen. 21 graden in Groningen op dit moment. 25 in Brabant. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken... bij 23 tot 26 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is in Noord-Holland behoorlijk druk... en dan vooral rond Amsterdam door de afgesloten A10. Er zijn ook flinke problemen op de A9... Van Amstelveen naar Alkmaar heb je drie kwartier vertraging tussen Bad Oefendorp en Akersloot. Daar is eerder vanmiddag een auto over de kop geslagen. De afrit is dicht en het duurt waarschijnlijk nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Het loopt daardoor ook vast op de omliggende wegen, zoals de A22. En er staat een flinke file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Daar heb je ook nog eens drie kwartier tijdverlies... Op de A9 staat ook een lange file van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en amsterdam Gaasperdam met een uur vertraging. Daar is de weg na een ongeluk weer vrij, maar het was daar al heel druk door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 naar Amsterdam, daar sta je voor de aansluiting met de A10 ook een half uur in de file. Op de N208 is het heel druk van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden. Vertraging is daar bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort Dit is ZFM Met nu ZFM in de middag Cut to the chase Your pretty face Search out of space Leaving no trace making love in the heavens above flying so Let's pray.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 Tell each other how we feel. But baby, no, I love the thrill. When you put it, da, da down, da, -da down. I'm alright on my own. But with you, I'm in the zone. One shot, don't let it go. You better put it, da, da down, da, da down. Make me say, You the one I like, like, like, like. Come put your body on my mind, my mind, my Keep it up all night, night, night, night. Don't let me down, da, -da down.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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De licentiecommissie van de KNVB trekt de proflicentie van Vitesse per morgen in. Mogelijk gaat de club nog wel in beroep. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met Vitesse. En toen behield de club toch de proflicentie. Politieke partijen reageren overwegend positief op de stikstofplannen van boeren, gemeenten en provincies. Toch denkt D66 dat de plannen niet voldoende zijn en blijft er voor BBB gedwongen krimp van de veestapel onbespreekbaar. Een Russische man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij bedrijfsgeheimen doorspeelde aan Rusland. De man van 43 deelde informatie over chiptechnologie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit is ZFM. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Jet 106 FM 106.9 FM rehab I no no no yes, I've been black but when I come back no no no I Cause I'm vegan Sometimes somewhere you try to hide your mind for good you know it ain't fair but you just misunderstood Took it home and there we go again. So you took it on. No